Maar het zijn wel de politie heeft in het water in Vraneker het lichaam van de 26-jarige Denis Heine gevonden. Vanmiddag meldde de politie al dat een lichaam was gevonden, maar toen kon nog niet worden bevestigd dat het om Heine ging. De man uit Soest was sinds zondag vermist. Volgens de politie is hij verdronken en is er geen sprake van een misdrijf. Denis verbleef met twee vrienden op een zeilboot in de jachthaven van Vraneker. Daar werd hij zondagnacht voor het laatst levend gezien. Politiemolmark M. komt vrij door een vormfout. Het Openbaar Ministerie had verlenging van de voorlopige hechtenis moeten aanvragen... maar was daar te laat mee. Het gerechtshof heeft besloten dat hij daarom vrijgelaten moet worden. M. kreeg in februari vijf jaar zelf voor corruptie. Hij verdiende jarenlang geld met het verkopen van vertrouwelijke politie-informatie aan criminelen... Hij meldde zich begin dit jaar om zijn straf uit te zitten. Omdat hij in hoger beroep is gegaan... moet de tijd die hij tot nu toe vast heeft gezeten... tot zijn voorarrest gerekend worden. Door de fout kan de M in vrijheid wachten op zijn hoger beroep. De grote uitslaande brand in de Corneliuskerk in Limmen... is grotendeels geblust. De veiligheidsregio Noord-Holland-Noord... zegt dat het nablussen nog wel de hele nacht zal duren. De brand ontstond in de vroege avond in het dak van de kerk... en heeft het schip grotendeels verwoest. De pastorie en de toren zijn gespaard gebleven. De directie van de Film Academy, de organisatie die de Oscarprijzen toekent... schrapt het lidmaatschap van Bill Cosby en Roman Polanski. Bestuur heeft over die beslissing gestemd. De Academy besloot eind vorig jaar al om filmproducent Harvey Weinstein... het lidmaatschap af te nemen. Alle drie de mannen zijn beschuldigd van ongewenst seksueel gedrag. De directie bestaande uit 54 leden, onder wie Steven Spielberg, Tom Hanks... en Whoopi Goldberg stemden met een ruime meerderheid voor. Het weer tot besluit vanavond en vannacht is het helder, het koelt snel af... en op veel plaatsen vriest het morgenochtend aan de grond een paar graden. Overdag is het zonnig en wordt het een graad of 17. Tijdens de herdenking is het ongeveer 13 graden. En in het weekend is het zonnig, droog en een graad of 20. Dit was het nos Journal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Zf Met nu Peaceful Radio. Luisteraars welkom bij een Peaceful Radio Show 1279. Mijn naam is Ben of en Ik gast hier voor de komende twee uur in dit New Age Muziekprogramma. Weer vier nieuwe werkjes. Het droogt maar niet op. Uh, maar ja, misschien volgende week. Want het komt er niet zo heel veel meer binnen. Maar goed, we wachten het af, we wachten het af. Uh, eens even kijken, wat hebben we voor vandaag. Mark Pinkus, de pianist, solo piano, zoals hij het ook allemaal zelf noemt... ...die heeft een nieuw album met deep diving. En um, nou, daar staan er iets van 14 werkjes op. Dan ook een goede bekende, Jill Haley, die komt er vlak achteraan met The Waters of uh, Glacier. En dat is een, uh, ja, dat is wel een aparte dame, die uh, maakt allemaal muziekalbums omtrent nationale parken. En daar hebben ze er blijkbaar in Amerika nogal veel van. Want ze gaan ze allemaal af. En ze laten zich allemaal inspireren door die parken... en maakt daar weer hele leuke albums van. Die komt er dus gelijk achteraan. Ga er lekker voor zitten. Wil je het allemaal meelezen, dan kan dat. Via peacefulradio.info En ook deze uitzending kan je daarop terugluisteren. Veel luisterplezier. Thank you.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 This is guitarist Matt Marshak, and you're listening to Peaceful Radio. Adelante, arriba esa palmita, vamos! artists on peaceful radio please visit my website www.spiralingmusic.com that's spiralingmusic.com Van ZFM. Via de kaap straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.